Start. Maar nu eerst het NOS nieuws van 8 uur. Goedemorgen, ik ben het Teertstra, dit is het nieuws van NOS op 3. Heb jij de komende weken een zonvakantie op de planning? Een grote kans dat die niet doorgaat. Reisorganisaties Toei en Corendon schrappen ook de laatste vakantievluchten die ze nog uitvoerden. Het is onvermijdelijk, zegt Toei. want de hele wereld heeft nu een negatief reisadvies. De wintersportbestemmingen die stonden natuurlijk al langer op oranje en die hadden we al geannuleerd. De enige gele bestemmingen, dus waar je gewoon wel heen kan voor vakantiereizen, die nog open waren tot gisteren zijn Aruba, Bonaire en de Canarische Eilanden. Maar ja, ook die vakantiereizen worden nu geannuleerd. KLM heeft ook nog vakantievluchten op de agenda, We weten nog niet wat die maatschappij gaat doen. Duizenden MBO'ers gaan helpen bij de Tweede Kamerverkiezingen. Ze springen in maart bij in de stembureaus, staat in de Telegraaf. Om stemmen te tellen, maar ook als gastheer of beveiliger. Normaal zitten daar vooral oudere vrijwilligers, maar daarvan blijven er door corona veel thuis. Bovendien blijven de stembureaus langer open en zijn er dus meer mensen nodig mountainbike-ruzie in Nijmegen. In de bossen daar is een gloednieuw mountainbike-parcours aangelegd, zodat fietsers lekker kunnen crossen. Het is hier prachtig fietsen. Volgens mij een van de weinige routes in Nederland met heel veel hoogteverschil en waarin je echt door de bossen heen kan fietsen overal. Maar natuurliefhebbers zijn een stuk minder enthousiast. In het gebied leven tientallen beschermde diersoorten en ze zijn bang dat die van hun sokken worden gereden. Ze stappen naar de rechter om die paden weg te laten halen. Een bijzondere veiling in Atlantic City, een grote gokstad in Amerika. De hoogste bieder mag daar het casino van Donald Trump opblazen. Trump Plaza is al een paar jaar dicht, maar staat nog overens. Nog net, het pand is nauwelijks onderhouden. En als het stormt, komen delen van de constructie naar beneden. Tijd om het weg te halen, vindt de burgemeester. Het geld dat de veiling opbrengt, gaat naar een goed doel. Het weer, nu trekt de regen over het land. Later vanochtend klaart het op en dan komt de zon er soms doorheen. Wordt vrij zacht, en gaat of 10. CFM, Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Noord-Holland is nog altijd de N-235 tussen Amsterdam en Purmerend... in beide richtingen dicht tussen Ilpendam. De oorzaak is een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie.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 Die mochten de koningen zijn Blue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 In the Carnival Arcade, searching everywhere from steel chairs to palisades. In any shooting gallery where promises are made to walk away, walk away, walk away, walk away. From color coats and Whitley Bay, how to walk away. So this is Christmas. And what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 Me. Every secret I listen We're all scared to fly but Still we try Learn to be brave See the other side Don't you leave me there Have no fear Close your eyes Find paradise Paradise Paradise Close your eyes Find paradise paradise paradise close your eyes find power oh my my my there's a th On the telephone, say there's something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 Zandvoort en de regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Minister van Nieuwenhuizen wil het aantal mensen dat in het vliegtuig stapt terugdringen. Ze onderzoekt of er een verplichte reisverklaring kan komen. Daarin moet staan dat het om een noodzakelijke reis gaat. Reisorganisaties Corendon en TUI hebben inmiddels alle vakantievluchten geschrapt. Duizenden MBO'ers gaan bij de Tweede Kamerverkiezingen bijspringen in de stembureaus. De studenten gaan onder meer helpen bij het tellen van de stemmen. Er zijn een schatting 70.000 stembureauleden nodig, omdat de stembureaus langer opengaan in maart. Bij een woningoverval in Kampen zijn tientallen zeldzame Pokémon-kaarten gestolen. Die kaarten zouden duizenden euro's waard zijn. Van de daders ontbreekt ieder spoor. Het weer, de regen trekt weg naar Duitsland. Daarna is er geregeld zon en het wordt zo'n 10 graden. December is jouw keuze. ZFM. Hele fijne feestdagen. I'm Het was de tijd van het jaar met ZFM. ZFM.